Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het treinverkeer wordt weer opgestart. Rond zessen was er een telefoonstoring en werden de treinen voor de zekerheid stilgezet... omdat er geen communicatie mogelijk was tussen de verkeersleiders en machinisten. Inmiddels is die storing dus voorbij. De NS zegt wel dat het opstarten nog de hele avond tot problemen kan leiden... omdat de treinen nu niet staan waar ze zouden moeten staan. Drie van de acht jongens die werden opgepakt voor het uitgaansgeweld op Mallorca zijn weer vrijgelaten. Volgens het OM blijven ze wel verdachten. Deze zomer werd Carlo Heuvelman van 27 uit Waddinxveen tijdens het uitgaan op het Spaanse eiland zo zwaar mishandeld dat hij later in het ziekenhuis overleed. In Nice in Frankrijk zijn twee zorgmedewerkers in hongerstaking omdat ze tegen de vaccinatieplicht zijn. Voor zorgpersoneel in Frankrijk is dat sinds deze zomer verplicht. Medewerkers kregen tot gisteren om een coronaprik te halen. Wie dat niet heeft gedaan is geschorst. Het gaat om ongeveer 3000 mensen. De marathon van Rotterdam gaat volgende maand door, zegt burgemeester Abu Taleb. Met wat aanpassingen in de, in de omgeving van het stadhuis en de Koolsingel ...denken wij dat het mogelijk moet zijn om de marathon voor dit jaar te vergunnen. De laatste keer dat hardlopers aan de bak konden bij de marathon in Rotterdam is 2,5 jaar geleden. En ajax -fans zijn dolgelukkig teruggekeerd in Nederland. Gisteravond won Ajax de eerste groepswedstrijd van de Champions League met 5-1 van Sporting Portugal. Deze Ajaxiden zaten op de tribunes in Lissabon. Ze sprongen op de stoel. Ja, ik vloog zes rijen omlaag. <laughs> ja, ja, gewoon dolgelukkig. Met z'n allen springen en, uh, en ja, met elkaar de handen knuffelen. Die telde even niet, die was er even niet.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 De bassiste Elske Bos, die is afgelopen week overleden. En wij vonden dat reden genoeg om daar een aandacht aan te besteden. En even stil te staan bij deze inbreng van deze bassiste. En die was behoorlijk nadrukkelijk aanwezig bij de Global Fight. Dat was weer een ander maatschappelijk thema wat er aangeroerd werd. Namelijk de stilte in de straten tijdens de pandemie. Bovendien hadden ze een hele mooie clip daarbij gemaakt bij de Global Fight. Waarin je die legers. Straten van Venetië, Rome, Madrid tot met New York. En ook in het eigen Groningen, waar de Sign of Leo vandaan komt, in beeld gebracht. Treffender kon het haast niet. En zoals gezegd, duidelijk is ook hier de bas waarop Elske Bos haar partij op meespeelde. Duidelijk hoorbaar. Welkom bij de tweede uur. We gaan straks praten met Sterreweldering Weldering. Want ze heeft een nieuwe single uitgebracht. Dus die ga je straks.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 Tenminste, als meneer Verdonschot uh, wil meewerken, want ik zie alweer het cirkeltje komen. En dan moet ik altijd maar weer wachten totdat uh, ergens een, een, een, een beetje genoeg gereden is om hem aan uh, te slingeren. Nou ja, daar komt hij uiteindelijk. moet ook met mijn handen over elkaar uh, staan, want het is uh, gewoon dan afwachten. Caught in, in Caught in my brain. Caught in my brain. Caught in my brain. a balance, I can tell you I don't have it. Caught in my brain, caught in my brain. If there's an answer, I can tell you I don't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 show sure an ear I know how it can be in this cold world. Nou, een hele lange tijd uh, geleden. Never Leave You van Sterre Weldering. En uh, daarna is ze, uh, geloof ik, ook nog hier bij ons geweest. En wat het leuke is, ze hangt aan de telefoon. Goedenavond, Sterre. Ja, he, goedenavond. Ja, want, uh, want je bent ook nog uh, in het voorjaar uh, bij ons nog binnen geweest... Uh, bij 3 voor 12 Noord-Handt Of kan ik me nog herinneren. Dus... Ja, klopt. Ja. Ja.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 Eerder mee is gekomen met de band Better when it's dark. The deeper you go, the darker it gets de farther from home. The better her kiss, the sharper the moon. No, you won't see her soon. This is her way too slow.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 Ja, nou ja, zelf vind ik dat het met twee maten wordt gemeten. Want ik denk van ja, als dat, dat, dat hier in de achtertuin kan, waarom geen festival denk ik dan? Dus dat is mijn persoonlijke mening erover. Uh, maar goed, uh, ja, kijk je er wel naar uit? Als het weer eventueel weer uh, een beetje door mag gaan? Ik kijk er echt heel erg naar uit, ja. Ja.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 the lunar light overshadowing the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 education, no one ever told you life is fun, you're traveling from nation to nation, but you cannot finish any of the things that you've I wanna teach you if you know Teach you if you need. dat je dan op een gegeven moment denkt van... Hey, ik heb het goed uitgetuimd, dus niet. <laughs> ik heb nog 15 seconden gewoon over. Uh, de Harlem Lake met de uh, driver. Wellicht dat we daar nog eens een keer... in de nabije toekomst... er nog iets mee gaan doen hier bij Alternative FM... in de vorm van een gesprek. Zie je zo, na de andere kant van de... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.